De monsters die inspecteurs van de Verenigde Naties hebben verzameld in Syrië... zijn vanuit Den Haag verstuurd naar verschillende Europese laboratoria voor onderzoek. Daar wordt bekeken of er chemische wapens zijn gebruikt... tijdens de aanval op een buitenwijk van Damascus op 21 augustus. Zodra de monsters zijn aangekomen... zullen de laboratoria direct met hun onderzoek beginnen.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 TNO zou niet hebben gekeken naar de lichamelijke klachten... en naar de omstandigheden waarin de pur is opgespoten. Dan het weer. Rustig en droog. en Vooral vanmiddag veel zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Miranda van Holland. Een hele goede morgen en welkom bij het laatste uur van Dit is de Nacht. Het is dinsdag 3 september. En straks bel ik in Dit is de Wereld met Afghanistan en met de Oekraïne. En ook dit uur aandacht voor de duurzame dinsdag. Dat is het namelijk vandaag, 3 september. En het nieuwe tv-seizoen, dat is weer begonnen. Nieuwe uh, televisieprogramma's. Uh, oude bekenden zijn weer terug van hun zomervakantie. En ik wil graag weten, wat zit u nou het allerliefst op de televisie? Wat is uw favoriete programma? En is er een programma wat verdwenen is, wat u graag weer terug zou zien? Ik moet zeggen dat ik deze week in mijn eigen hobbewonen uh, experiment zit. Uh, mijn televisie is naar Zolder gegaan. En ik durf wel te zeggen dat ik hem verschrikkelijk mis. Ik vind het echt, echt een, een, een lege plek in de huis. Goed, uh, televisie. Wat mist u op televisie? Wat wil u weer graag zien? Ziet u er nou uit om de Wigeldrijd door weer te gaan zien? De eerste aflevering was vanavond uh, natuurlijk uh, te zien. Paul Witteman zijn terug van vakantie. Bel met mij erover 0800-1122, uh, nee, 0800-1121. Of mail naar nacht@eo.nl En bent u van de social media? U kunt twitteren met ons, hè. hashtag dit is de nacht. En John, ik ga afscheid ook nemen van jou. Je bent je gitaar een beetje aan het inpakken. En nog even een, een receptenboekje van uh, uh, Wies meenemen voor je uh, paleo-dieet. Uh, Om mijn vriendinnetje. Ja, ja, heel lief van je. Uh, kijk jij eens televisie... Uh, Tijd voor? Ja, maar niet veel eerlijk gezegd. Ik ben wel heel blij dat er steeds meer uh, dat muziekprogramma's weer terugkomen. Ja, leuk TV. is dat, hè? Ja, daar ben ik echt wel echt fan van. Ik, ik hoop eigenlijk nog steeds dat ook Lollapalooza, of wel oh, dat ja. dat dat terugkomt. Ja. Twee meter sessies waren op een gegeven moment toen ja. heel veel op tv. Ja. Dus ik vind het... Ja, en dan heb ik het dus inderdaad over muziekprogramma's buiten uh, Voice en zo. Ja, ja, nee, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar meer het, de, de ambachtelijke kant van de muziek. Ja, ja. ja dat snap ik heel goed. Ja. Um, we moeten nog een winnaar selecteren. Mm -hmm. Tenminste, dat hoeven wij niet te doen. Dat heeft Erik voor ons gedaan. Ik ga even uh, de, deze mail voorlezen. Uh, uh, Goedenacht, wat een vette sound of deze man. Het is heerlijk, folky. Ik zou graag meer van hem horen. Uh, heeft hij ook een website? Ja, die heeft hij zeker. Dat is John Henry Music. En wat was het nou? .nl. .nl. Yes. Uh, ik hoor het graag. Ik blijf aan de radio gekluisterd. Oftewel, ik luister altijd naar Radio 1. Altijd weer genieten in de nacht. En het bijzonder vriendelijke groeten van Thomas van de Zee uit Vorden. Thomas, nou, ik ga jou heel uh, gelukkig maken. Jij krijgt het album van uh, John Henry. Uh, iedereen die daarvoor gemaild heeft, hartelijk dank. Check vooral de website van John Henry. Dat is johnhenrymusic.nl. Um, John, wil je nog even de plaat voor Thomas uh, signeren? Dat is misschien dat wel heel leuk. Ja. Dat is wel heel leuk. Dan krijgt je een uh, gesigneerde plaat. Uh, dank je voor je komst. Heel veel succes. Graag gedaan. En uh, doe je veel. Vrienden groeten en succes met Paleo-dieet. Komt het. <laughs> Wij gaan we verder met uh, uh, televisie, wat ik net al zei. Maar eerst even luisteren naar Stevie Wonder, The Superstition. <tied> Stevie Wonder en Superstition. Het laatste uur van Dit is de Nacht. En voordat ik ga bellen met de Oekraïne... Uh, uh, wil ik met u spreken even over het tv-seizoen. Het nieuwe televisie-seizoen is weer begonnen. Dat betekent dat Matthijs van Nieuwkerk en uh, Paul en Witteman... weer terug zijn van vakantie en een vaste plek op de televisie weer innemen. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel gouden oude programma's... die er niet meer zijn waar u misschien met enige heimwee uh, uh, aan terugdenkt. Welke programma's deden u goed? Waarvoor bleef u op uh, zaterdagavond bijvoorbeeld? Of waren er documentaires waar u erg van uh, genoot? Had u een favoriete presentator? Was er een programma waar u heel enthousiast over was? En waar u voor opbleef of misschien wel zelfs de oude videorecorder voor aanzwengelde? Uh, laat me dat weten. Dat kan via 0800-112E. Maar mailen kan natuurlijk ook. Nacht.eo.nl, nacht.eo.nl en Twitter, hashtag dit is de nacht. En als ik daar dan zelf even over nadenk. Wat, blijft, uh, wat is mij het beste of het meeste bijgebleven? Dan denk ik toch aan die, die zaterdagavonden dat ik op de bank zat. En dan kreeg ik zo'n uh, koffiefilterzakje met van die nibbetchipjes En dan uh, in de piano al wel met uh, de, de schone haartjes. Mochten we kijken naar de soundmix show of de Rons Honeymoon Quiz. Dat, dat, die grote spelshows op zaterdagavond. Dat was een beetje de magie van televisie. Van mij. Heeft u ook zo'n ervaring en zo'n uh, beeld bij televisie of is er iets waarvan u denkt oh dat was prachtig of dat was nog eens een goede presentator. Deel het met ons 0800 1121. Is het tijd om eens even te gaan verhuizen naar de Oekraïne in dit geval. Dit is de wereld. Oh, Sorry, Sorry, Sorry, Sorry, Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Straks vlieg ik naar uh, uh, Afghanistan. Maar eerst kom ik terecht in de Oekraïne, aan de lijn Jan van Beest. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Jij werkt voor vrienden van, en hier ga ik, Jhtomir. Zeg ik dat goed? Ja, nee, komt goed in de richting. Oké, okay, zeg ja. het dan, is, zeg het is goed voor me? Uh, je zegt Jhtomir. Jhtomir. Ja. Oké, okay, dus je moet daar een kleine, een kleine stille in laten vallen. Uh, wat ja. betekent dat, Jhtomir? Dat is de naam van een middelgrote stad in uh, ja, centraal-west-Oekraïne. Ongeveer 400 kilometer over de grens met mm -hmm. Polen. Het is een uh, provinciehoofdstad. Okay. Dat blijkbaar met Utrecht. En daar uh, wonen mijn vrouw en ik al sinds jaar 2000. Oh, al een hele tijd dus. Uh, en wat, wat houdt jullie werk daar precies in? Uh, mijn vrouw heeft hier een opvangcentrum voor... Uh, Drugsverslaven en alcoholisten opgezet. Uh, omdat de, de zorg die de overheid voor die mensen bood daar tekort schoot. Mm -hmm. uh, en mijn werk bestaat uit het uh, ja, op een hoger niveau brengen van medische apparatuur in de lokale ziekenhuizen. En bedoel je dan met op een hoger niveau brengen vervangen? Uh, inderdaad, dat, ja, het is en vervanging en uitbreiding. Uh, toen ik hier voor het allereerst. Ik kwam dus in 1998. Toen, uh, ja, trof ik... Ik, ik werkte toen als ziekenhuistechnicus in het ICAZE ziekenhuis in Rotterdam. Mm -hmm. En vanuit mijn werk wilde ik gewoon hier ook eens in de ziekenhuizen kijken. Mm -hmm. Nou, de apparatuur die ik toen aantrof, die, uh, die zag er niet alleen uit. Niet oude, alleen oud uit, uh, die was vaak ook oud. Ze stonden allemaal nog uit, het sovjet tijdperk. Ja. En ja, we proberen door de jaren heen dat uh, steeds meer te verbeteren. En, te zorgen dat ja, apparatuur die sterk verouderd is te vervangen. En ook, uh, ook aan te vullen met nieuwe apparatuur die, die soms helemaal niet aanwezig was. En, en hoe kom je aan nieuwe apparatuur? Uh, ja, ik zeg nieuw, het, het is deels is het uh, in plaats van gebruikte apparatuur... die een Nederlandse ziekenhuizen dienst heeft gedaan. En ja, waarbij we eigenlijk ook nog profiteren van de tijd... dat apparatuur in Nederland snel werd vervangen. En bijvoorbeeld... Uh, ja, na tien jaar dienst, het hebben we verleend, uh, makkelijk nog tien jaar in een ander land verder kan. Dus afgeschreven apparatuur uit Nederlandse ziekenhuizen die nog in goede staat is. Ja. En daarnaast, uh, soms voeren mensen in Nederland actie of uh, geven mensen een gift. En daarmee uh, kunnen we af en toe ook uh, gewoon hele nieuwe apparatuur aankopen hier mm. in het land zelf. Ik, ik heb begrepen, Jan, dat jullie recentelijk een, een, een groot cadeau hebben ontvangen uit Nederland. Was dat een afdankertje of iets, uh, of iets nieuws? Nou, uh, als je het doet op de twee ambulances vanuit Nederland, mm -hmm. dan, uh, dan waren dat zeker geen oude voertuigen. Uh, het zijn twee ambulances die wel gebruikt zijn. Maar uh, de ene was uh, zeven jaar oud en de andere negen jaar oud. Het zijn in Nederland. Op de ene kwam. Oorspronkelijk uit Duitsland... ...de andere uit Nederland... ...die wagens zijn in onderhoud geweest... ...die zijn door een speciaal bedrijf... ...helemaal uh, nagekeken... ...en ja, compleet uitgerust... ...met... Uh, met, met, uh, ...met alle apparatuur... En, uh, ...en hulpmiddelen die je nodig hebt bij ongevallen... ...dus ja... ...die wagens zagen er echt prachtig uit... ...en uh, die zijn... Uh, ...vorige maand... ...zijn ze door de bestuursleden van de van de stichting Soeg, waar ik ook mee samenwerk, mm -hmm. uh, zijn die naar Oekraïne gereden. En op dit moment uh, vindt de inklaringsprocedure plaats. Er staan nog bij de douane. Maar oh. voor de, als, als je het vergelijkt met het voertuig, met het wagenpark van de ambulance dienst hier, ja. dan uh, ja, dat is het uh, een wereld van verschil. Er ja. zijn deze voertuigen uh, al in gebruik geweest? Uh, nou ja, Mensen staan er toch al. Uh, Likkerbaarder bij. Ja, ik, ik moet wel ineens denken over uh, de, uh, de sirene. We hebben hier in Nederland natuurlijk heel duidelijk eentje voor uh, een bepaald geluid voor de brandweer, de, de ambulance en de politie. Die ik overigens voor de duidelijkheid nooit uit elkaar kan houden. Maar er zijn ja. mensen die dat wel kunnen. Maar hebben ze in de Oekraïne een, een vast geluid voor ambulances? En strookt dat dan wel met het geluid dat Nederlandse ambulances maken? Ja, nou, leuke vraag. Maar het is. Uh... Het is eigenlijk een beetje een ratje toe hier wat je hoort. Het is, ja, er zijn op zich wel meerdere, er rijden hier meer gedoneerde ambulances rond. Maar sowieso is er, niet, uh, is er voor mij niet, niet een vaste standaard voor. Dus als je hier een sirene hoort, dan weet je helemaal niet. Er komt gewoon iets aan. Ja. Ja, Het kan precies. alles zijn. Ja, ja, uh, ja, ja, Jan, ik heb begrepen dat er een invoering van verplichte ziek of ziektekostenverzekering staat te gebeuren in de Oekraïne. D ja. Dat verbaasde me een beetje. B bestond dat helemaal nog niet zoiets? Nee, dus dat kan ik wel toelichten In de tijd van de Sovjet-Unie was de gezondheidszorg volgens de grondwet voor iedereen gratis. Ja. En uh, ja, toen o Oekraïne onafhankelijk werd in 1991... Uh, hebben ze dat volgens mij een beetje klakkeloos overgenomen. En dat betekent, als de gezondheidszorg gratis is, dat de overheid dus moet voorzien in de in de kosten of in de, in de financiering ja nou, die belasting werd steeds zwaarder en zwaarder en, en ja dat leidde eigenlijk ook tot allerlei misstanden um, vanwege de kleine budgetten konden de artsen niet voldoende betaald worden uh -huh. en nou, ja, dat leidde tot uh, een bepaald gedrag van mensen je, je hebt een systeem je hebt eigenlijk gewoon een heel je hebt de officiële economie in Oekraïne. Je hebt de schaduweconomie. En die is ja. ook enorm groot. En die, die kom je ook bijna op alle lagen en alle sectoren tegen. En helaas is het ook in de gezondheidszorg. Nou, daarnaast, en daar probeer ik dan wat aan te doen. Uh, was er ook niet voldoende budget voor de aanschaf en vernieuwing van medische apparatuur. Ja. En in de derde plaats ook voor, de, voor de medicijnen en de vernieuwing van andere inventaris in ziekenhuizen. Ook niet voldoende geld. Dus ja, eigenlijk. Uh, eigenlijk kan het land ook niet anders. Het is gewoon een, een probleem wat al jaren speelt... en waar al jaren over gesproken wordt... dat er gewoon een, uh, een systeem ingevoerd moet worden. Uh -huh. Maar ook Daarvoor moet dus de grondwet gewijzigd worden. Maar dat mensen zelf gaan, uh, gaan bijdragen aan de ziektekosten. Want nu komt dat ja, eigenlijk helemaal voor rekening van de overheid. Uh, in de praktijk is het zo dat, uh, dat als je geopereerd moet worden bijvoorbeeld... dan krijg je een lijstje mee... Uh, dan kun je naar de apotheek en dan kun je een heel pakket ophalen tegen betaling ja. uh, met, met de middelen die nodig zijn bij die operatie. Dus de, het, het, uh, de uh, voor de verdoving voor, of voor de narcose, het uh, scalpel, hechtdraad, verbandmateriaal, noem maar op. En voor medicijnen geldt vaak hetzelfde. Ja. Dat als je wat nodig hebt, dat, je, ja, dat het dan eigenlijk voor eigen rekening komt. Dus, dus dat, als ik het goed begrijp, stel je voor, ik woon in de Oekraïne en ik moet geopereerd worden. Dan kom ik met mijn eigen scalpel en draad en eh, dat heb ik dan allemaal zelf gekocht bij de apotheek. Wandel ik het ziekenhuis in. Ja, ik denk dat het in heel veel gevallen zo gaat, inderdaad. Ja. Oké, okay, nou ja dat, ja, dat gaat er dan wel heel anders aan toe. Um, ja. Ben je blij dat deze verplichte ziektekostenverzekering eraan komt? Ja, als, als het ook echt uh, doorgevoerd wordt, want daar twijfelen mensen wel aan, We hebben wordt mm. nu al jaren over gesproken. Maar um, ik, uh, ik juich het toe. Ik, uh, wat mij betreft was het al jaren geleden ingevoerd. Ja, dus mm. ik denk dat je gewoon aanzienlijk meer middelen uh, ja, creëert om de gezondheidszorg te financieren. Ja. En hopelijk ja, draagt het ook bij... Het kunnen ook artsen beter betaald worden, waardoor ze ook minder hun posities uh, gaan misbruiken. Ja, ja, ja, te begrijpen. Ja. Hé, hey, uh, Jan, ik heb nog één laatste vraag... en dat is van een hele andere aard. Uh, kijk je wel eens naar de Oekraïnse tv? Nou, <laughs> niet zo heel vaak, moet ik oh. zeggen. Uh, dus, uh, maar dus is, is er is een bepaald programma... wat echt een succes is in de Oekraïne? Um, ja, nou, waar ik mensen wel eens over hoor... het is een programma... Uh, ik weet niet, in Nederland heb je, je voor mij ook wel iets, ik kan het niet direct de naam uh, me herinneren, maar een programma waarin mensen elkaar, waarbij mensen elkaar uit het oog verloren zijn en die ja? dan weer bij elkaar gebracht worden. Dat oh, als, als een soort memories of over. zo. Oh, dat bestaat daar ook? Ja, zoiets, ja. Ik heb, het, ik heb er misschien wel iets van gezien, maar uh, dat bedoel ik, ik mensen nog eens over hoor. Ja? Ja? Ja. Dat ja, dat zie je in Nederland nog steeds en dat ook op tv. Hey, en, en, en, en mis je Nederlandse televisie of sta je er eigenlijk nooit bij stil? Nou, uh, uh, sinds 2004 hebben we hier een schotel op het dag staan. Ah. Dus we, we kunnen wel wat, uh, we uh, wat meegaan. Uh, uh, dat, dat, dat, dat is dan heel fijn voor je. Uh, dus jij kijkt ook gewoon net als wij gaan naar de wereld door s'avonds. Nou, uh, so, dat is. Uh, dat zie ik wel eens. Maar... Jan, mag ik je ontzettend bedanken? Ik wens je heel veel succes met je, bij je werk. Ik hoop dat de, de ambulance snel. Uh, uh, bij de douane vandaan komen. En, en dank je wel nee. voor je toelichting. Ja. En uh, doe de goed aan de Oekraïne. zal ik doen. Dag Jan. Ja, fijn uitzend. Tot ziens, dank je wel. Dag. Dag. Ja, ik vraag Jan over uh, televisie... omdat ik daar straks even over wil praten. Heeft u een programma met een speciale herinnering... dan kunt u mij bellen. 0801121 is er een televisieprogramma. Of misschien een presentator... of een grote show geweest... waarvan ik denk... Ja, dat, dat, was, dat was nog eens echte prachtige televisie. Daar wil ik straks eventjes met u over spreken. 0800-1121, uw beste herinneringen aan televisie. Mede kan ook nacht.eo.nl en twitteren via hashtag Dit is de Nacht. Zometeen ga ik bellen met uh, Dirk Frans. Hij werkt in Afghanistan. Uh, dat later. Eerst muziek van Matthew E. White. Dit is Steady Place. Did you ever wonder where the night's been told Relaxing in the shadow, baby, or stretched out in the haze? Or does it travel to the void of outer space? Not trying to make a fuss, it's slow. We can take our time, not trying to make a fuss. Matthew E. White, je hoort een steady place. Uh, tijd om te bellen met uh, Dirk Frans. En uh, Dirk Frans zit in Afghanistan. Dag Dirk. Goedemorgen. Uh, is het een goede morgen bij jou? Ja, het is een goede morgen. Uh, oh. Zonnig en warm. Zonnig ja. en warm. Hoe laat is het in Afghanistan op dit moment? Het is hier 2,5 uur later dan in Nederland. En dat wil zeggen het is bijna acht uur. Bijna acht uur. En uh, de zon is dus al op en het is alweer lekker warm daar. Ja. Je bent voor het eerst uh, te gast in Dit is de Nacht, daar ben ik heel blij mee. Dus van harte welkom uh, in, in Dit is de Wereld, een onderdeel van Dit is de Nacht. Jij bent directeur van een organisatie die heet, um, zeg ik het, IAM of IAM? IAM, en dat staat voor de International Assistance Mission. De International Assistance Mission. Um, ja. En wat doet die NGO precies? IEM uh, doet allerlei werk. We werken hier al in Afghanistan sinds 1966... en we zijn vooral bekend door het oogheelkundig werk dat we doen. Ah, ja. Maar afgezien daarvan doen we ook uh, kleine waterkrachtcentrales... we doen uh, community development uh, werk, we geven leiderschapstrainingen... Uh, we zitten in de geestelijke gezondheidszorg, we doen eigenlijk van alles en nog wat. En wat, ja. wat is heel specifiek dan jouw werk daarbinnen? Ik ben de directeur van de organisatie. De organisatie heeft ongeveer uh, net iets over de 500 Afghanen in dienst. En ongeveer 50 buitenlandse uh, specialisten, allemaal uh, vrijwilligers, uh, mm. die hier naast en samen met de Afghanen werken. En vooral um, innovatief bezig zijn, zeg maar. Uh, proberen nieuwe oplossingen te vinden voor problemen um, in Afghanistan. N nu kennen ja, we en ik we daar de leiding aan. Ja, lijkt me een, een hele uitdagende baan. Dat is het, ja. Een voorrecht om hier te mogen zijn, overigens. Ja. Ja, um, wij kennen Nederland eigenlijk... Of in Nederland kennen we Afghanistan vooral natuurlijk van oorlogen, aanslagen, ja. verdrietige verhalen. Uh, gisteren nog uh, heftig uh, nieuws, uh, namelijk dat... Ik pak het er even bij, hoor. Uh, Talibanstrijders een Amerikaans-Afghaanse legerbasis hebben aangevallen. De basis ligt dichtbij de grens uh, met Pakistan in de provincie Nangar. Uh, heb jij daar ja. iets over gehoord of gelezen? Ja, Um, wij horen daar uiteraard uh, uh, over, want um, alle NGO's hier die in Afghanistan werken, die uh, moeten op de hoogte zijn van de ontwikkelingen wat betreft de veiligheid. Mm -hmm. um, en er is een organisatie die zich vooral bezighoudt met ons te informeren over wat er gebeurt en waar het veilig is en waar het onveilig is. Dus die berichten die krijgen we per tekst, uh, boodschap, binnen via de mobiel en dan later per e-mail... Um, en uiteraard, wij kijken hier ook naar uh, het wereldnieuws, dus dat mm. uh, zien wij ook allemaal. En de aanslag gisteren die um, uh, heeft, begrijp ik, in Nederland uh, de aandacht gekregen. Um, in het hele Afghanistan gebeuren is het gewoon een van de vele aanslagen, zeg maar. Dit mm. gebeurt hier uh, regelmatig, ja. mm. Schrik je nog van dit soort berichten of, of raak je een beetje murf en uh, eraan gewend? Uh, murf weet ik niet, maar uh, we raken er wel aan gewend... Uh, uh, gisteren was er dan deze aanslag die, uh, die veel aandacht heeft gekregen. Daarbij zijn uh, drie verzetsvrijders omgekomen en drie burgers, slachtoffers gevallen. Uh, mensen die gewond zijn geraakt. Um, maar als ik kijk naar de afgelopen week is het eigenlijk niet eens de belangrijkste aanslag. Er zijn aanslagen geweest waarbij uh, tien of vijftien uh, politieagenten zijn omgekomen. Uh, enzovoort. Dus er zijn ergere aanslagen geweest. Ja. Dus in die zin... Um, Kijken we er niet meer van af. Nee. Ben jij als buitenlander dan niet een, een bijzonder target? Loop jij niet meer risico daar? Um, ja en nee. Als je hier betrokken bent op een of andere manier bij het militaire gebeuren, dus bij de internationale troepen, mm -hmm. dan ben je zonder meer een uh, doelwit. Uh, dat zijn wij niet. Wij werken hier al bijna 50 jaar. We zijn bekend onder de bevolking. Ons werk wordt gewaardeerd. Um, en daarom kunnen wij hier ook werken zonder extra bescherming. Uh, ik rij een gewone, gewone personenauto rond. Uh, we hebben geen gewapende wachten bij, de, bij het kantoor of bij ons thuis. Um, en wij kunnen ons werk grotendeels uitvoeren zoals we dat zouden willen. Je, je zegt grotendeels, niet helemaal dus? Nee, er zijn bepaalde wegen bijvoorbeeld uh, tussen de verschillende provincies. Wij werken in uh, zeven verschillende provincies in Afghanistan... Ja. Uh, ...inclusief in Kandahar en, en in andere plekken waar dat niet zo veilig is. Um, en wij kunnen bijvoorbeeld niet over de weg naar die plekken toe. Mm. Uh, stondig omdat het... Uh, ...niet dat wij het doelwit zouden zijn onderweg... ...maar er worden geïmproviseerde uh, uh, mijnen gemaakt... ...en bommen gelegd langs de wegen... ...om met name de militaire transporten uh, uh, ja, aan te vallen, zeg maar. Maar ja, als uh, burger zou je ook op zo'n mijn kunnen rijden. Ja. Dus... Um, daar, daar kunnen wij niet, niet meer uh, gebruik van maken. Dus uh, om naar onze projecten te gaan maken... of gebruik van uh, gewoon uh, lijnvluchten. Die zijn hmm. er veel in Afghanistan. Maar er zijn ook een paar plekken waar het zo afgelegen is. Daar uh, moeten we met uh, kleine vliegtuigen naartoe. Hmm. Ja. Um, dus in die uh, zin kunnen we niet meer doen... wat we normaal zouden doen zeg maar over de land, uh, over de, de weg gaan. Ja. Ja. Dirk, een, een, een, een laatste vraag. Um, ik proef in Nederland... Een, bijna een soort uh, gelaten, misschien soms wel wat, wat, wat sceptische houding... als het gaat over Afghanistan, zo van, ja, de, de, alsof het bijna uh, hopeloos is. Uh, jij zit daar. H hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, zeker niet hopeloos. Er zijn veel mensen in het westen, met name in Amerika... Misschien, maar misschien ook wel in Nederland, die denken van... nou, 2014, dan is het uh, gros van de buitenlandse ja. troepen zijn weg... en dan stort alles in elkaar. Ja. Uh, dat is mogelijk... Maar dat is zeker niet de enige, het enige scenario voor Afghanistan. Er komen begin april volgend jaar verkiezingen. De politieke partijen zijn met elkaar bezig om kandidaten overeen te komen... en allianties te vormen zodat er maar één of twee kandidaten of twee of drie kandidaten zullen zijn. En dat zijn allemaal toch positieve ontwikkelingen. Wij hebben ook het voorrecht dat we... Heel, nauw, ...heel dicht bij de mensen aan de basis werken, zeg maar. En daar zien we ontzettend veel uh, positieve dingen. Uh, meisjes en vrouwen die onderwijs krijgen. Uh, mannen en vrouwen die uh, meer willen leren over uh, nieuwe methodes om leiding te geven. Uh, enzovoorts, enzovoorts. En wij zien ontzettend veel dat uh, positief is. Dat wil niet zeggen dat het niet verkeerd kan aflopen. Maar um, de negatieve indruk die er in het westen is van Afghanistan... Ja. Uh, dat onderschrijven wij zeker niet. Nou, daar ben ik blij dat te horen. En dat is goed om dat ook eens een keer uh, te zeggen op de radio. Dirk, dank je wel ja. voor je debuut hier in uh, Dit is Nacht. En ik spreek je graag binnenkort nog een keer. Graag gedaan. Dag Dirk, fijne dag. Tot ziens. Dag. dag. dag. Um, uh, zometeen ga ik uh, hele andere dingen doen. Namelijk gaan we het hebben over televisie. Uh, tot die tijd. Eerst even een plaat van Shacketek en Al Dit is Day by Day. Go your way Look back on the back Day by day en deze day is dinsdag 3 september en op deze dag werd in het jaar 1966 de allereerste aflevering uitgezonden van het volgende zeer herkenbare programma. Niet met de deuren slaan, ja zuster, nee zuster. Niet op de stoelen staan, ja zuster, nee zuster. Denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Zijn heel de muren. Ja, zuster, nu. Nee, ja. Ongetwijfeld komt dit u bekend voor. Ja, zuster, nee, zuster. De serie werd door de varen uitgezonden... Van 1966 tot en met 68 met Hetty Blok als de legendarische zuster Clivia. De teksten werden geschreven door Annie M.G. Smit... die voor de liedjes samenwerkte met niemand minder dan Harry Banning En Arno 2013 kent nog steeds iedereen dit programma... en de bijbehorende liedjes. Een paar jaar geleden was de film te zien in de bioscoop. Ik zat daar dan ook vrolijk en hard zingend in de bioscoop... wat overigens niet gewaardeerd werd door alle mensen uh, om me heen. Maar goed, dat is het risico van met mij... Naar film gaan. Um, legendarische televisieprogramma's of legendarische televisiepersoonlijkheden. Daar wil ik het even met u over hebben. Het is een bijzondere dag in die zin dat het nieuwe tv-seizoen begint. Het is begin september. Uh, Matthijs van Nieuwkerk moest toch echt weer terugkomen van vakantie om aan tafel te gaan zitten voor de wereldrijd door. Paul Witteman moest er ook echt weer aan het werk gisteravond en ook vanavond weer. Het nieuwe tv-seizoen is begonnen. Kijkt u terug naar een bepaald tv-programma... Met, met een gevoel van uh, melancholie of heimwee misschien wel? Of misschien hebt u helemaal niets met televisie... of heeft u een goede herinneringen aan een bepaalde televisiepersoonlijkheid? Bellen, dat kan. 0800-1121 voor Dit is de Nacht. En dan praat ik daar graag met u over. U kunt ook mailen naar nacht.eo.nl of twitteren naar hashtag Dit is de Nacht. En een hele goede morgen, Richard. Goedemorgen. Hallo. Je hebt een herinnering aan een, aan een televisiepersoonlijkheid, hè? Ja, uh, mag het ook een verslaggever zijn? Zeker. Uh, uh, Philippe Freericks. Ja. In de tijd voordat hij uh, presentator werd van het NOS-journaal... was hij correspondent in Frankrijk. Die man die zat daar jarenlang. Mm. En uh, ik, ik was een uh, uh, jongen van een jaar of dertien. En uh, ik, ik uh, probeerde me dan voor te stellen hoe, hoe dat dan ging. Hè? De, een, een bijdrage van... Philip Frederiks komt in het NOS-journaal. Want die man die maakte... Ja, die, hij, hij stond daar een beetje losjes voor de camera. één hand in de zak. En, en ik dacht bij mezelf... Nou, die man die weet gewoon alles. Die doet alles uit zijn hoofd. Die weet het allemaal. Met de Franse slag. Ja, inderdaad. Ja, <lacht> ja. Hij, hij, hij stond daar zo ja, lekker losjes te vertellen. Die man had echt... Je kon het zien. Die had echt vertelplezier. Dat, uh, hij vond het ook leuk om dat soort dingen te vertellen. En ja, ik stel me de, stelde me dan voor, wist ik veel hoe dat dan ging op de redactie in Hilversum. Ik stelde me voor dat die mensen daar wanhopig op zoek waren naar nieuws... en dan op een gegeven moment dachten, nou ja, um, uh, weet je wat? We kunnen altijd nog Filip bellen. Die heeft altijd nog op. En dan ze, ging de telefoon in Parijs... en Filip uh, nam op met een glimlach en zei van... oh joh, want natuurlijk heb ik nog wel iets te vertellen. En dan zette hij de camera in zijn tuin neer en dan ging hij daarvoor staan. En dan vertelde hij iets over een plan van Mitterrand of Giscard en dan zaten wij dat in En thuis zaten wij dat te bekijken. En mijn moeder die, die, die zei dan zuchtend, die man weet ook echt alles. hij oh, <laughs> dus wist in ieder geval de illusie goed te wekken, kunnen we wel zeggen. En hoe vind je dat hij het nu doet met de slimste mens? Heb je dat gevolgd? Heb je dat gezien? Ja, dat, ja dit is helemaal zijn programma volgens ja. mij. Ja, dit is precies wat hij, wat hij goed kan. Hè? Dat hij, die man, en eigenlijk uh, weer een beetje in zijn oude rol... als, als uh, uh, iemand die je echt overal iets over kunt vragen. Nou, dan komt er verhalen. Ja, <laughs> ja. ja, met heel veel gemak en heel veel plezier. Ja, ja absoluut. Ja. Ja, leuk, leuk. Dank je wel, Richard. Graag gedaan. En een, uh, uh, een goede ochtend wens ik je. <laughs> ja. Dag. Um, we gaan bellen met Limburg in dit geval. Hallo daar. Hallo met koor. Hallo Cor, een hele morgen. Uh, aan welk televisieprogramma heb jij goede herinneringen? Eh, uh, Subertje. Oh ja, ja, ja, ja. ja. Daar ben ik te jong voor, maar dat, maar, dat daar hoor ik mijn moeder wel over. Ja. Dat is heel lang geleden en de verrekijker. Dat ken ik niet. Wat is dat? Dat was uh, vroeger op uh, woensdagmiddag was dat. En zaterdagmiddag uh, Subertje. En uh, de verrekijker heette dat. De verrekijker en eh. Oh. Uh, ja, ja, dat waren op een gegeven moment allemaal herinneringen en eh. Uh, dan kijk je dan uh, naar de, uh, ja, dat was op een gegeven moment uh, Jokidoki en kan allemaal. Wat leuk dat je dat allemaal nog weet. Ja. En wat dat was had op een gegeven moment uh, toen, we uh, waren een van de eerste op een gegeven moment die een uh, tv hadden in de, in de straat. En uh, dus ze zaten allemaal... Uh... Oh, ja. dat was heel bijzonder dus. Ja, de, hele, de hele buurt zat op een gegeven moment dan uh, bij ons te kijken, uh, de kinderen. het dus... leuk. ja Dus je had echt een bepaalde status. Ja, oh. ja best wel. Ja, dat geloof ik al. Bijzonder. en ja, Dat was op een gegeven moment gewoon helemaal stil op straat uh, ook. Dus, dus iedereen stond bij jullie in de tuin te dringen? Nee, niet in de tuin. Gewoon in de, in de kamer. En echt? En, en, en, en je ouders? En die... we echt een, voor, voor zijn oude kast toch uh, ja? met draaiknoppen en dergelijke. En, uh, en ja. met, met hoeveel mensen dan? Okay. Ja, we zaten wel op een gegeven moment. Zeven man. Uh, oh, wat leuk. Kinderen, alle, alle kinderen zaten wel op een gegeven moment voor de tv dan. Leuk. Wat een mooie herinnering. Ja. Ja, dankjewel Cor. Oké, okay, bedankt. En een hele fijne dag. Ja, hetzelfde. Da -da. En vandaag is het precies acht jaar geleden dat Omroep Max zijn aller, allereerste aflevering op tv uitzet. Op televisie startte men met de kleine 25 minuten uh, durende programma uh, uh, van 0 naar Max op Nederland 1. Dat trok toen toch wel zo'n uh, 465.000 kijkers. Ja, uh, ik hoef het niet te zeggen, Omroep Max is een enorm succes uh, gebleken. En ook ik heb enorm genoten van het uh, eerste seizoen Heel Holland Bakt. Dat durf ik ook wel te zeggen. Ik vind Martine Bijl sowieso een enorme uh, heldin. Je moet gewoon Martine Bijl hebben. Uh, en dat hebben ze bij Max heel goed begrepen. Maar hoe klonk dat ook alweer, die eerste uitzending van Omroep Max? APPLAUS Welkom bij Max, de Omroep voor 50-plussers die vandaag van start gaat. Uh, dit is eigenlijk het decor van het programma Max en Catherine. Vanaf 19 september kunt u dat elke dag zien om half zes. Omroep Max, vandaag voor het eerst op de buis, begon ruim drie jaar geleden als een eenvoudig initiatief. Het is geleidelijk ontstaan. Ik kijk s'avonds televisie en ik zag dat er hoe langer, hoe minder programma's waren waar ik in geïnteresseerd ben. Ja Jan, jij bent de oprichter van uh, Max. Uh, we hoorden daar, je bent jong en je wilt wat. Wordt het nu, uh, je bent oud en je wilt wat? Ik denk het wel. Ik denk Ach. dat zeker ouderen uh, in onze maatschappij een heel belangrijk onderdeel uitmaken. Uh, iedere twee minuten komt er een 50-plus erbij. Dus dat zegt al wat. Over drie jaar, dan kan het wel eens helemaal afgelopen zijn met Max, hè? Nou, in de oude plannen is het zo, dat in de huidige situatie, is zo dat Max zou moeten doorgroeien naar 150.000 uh, leden om, uh, om over drie jaar nog te mogen blijven. In de nieuwe plannen is er veel meer kans dat Max kan blijven bestaan. Want dan heb je minimaal 50.000 leden nodig. Ja, dus en, dan is het bestaan uh, van Max is, al gegarandeerd. Ja, nou, als uh, jullie de leden kunnen houden, um, dan is het eigenlijk veel makkelijker om te kunnen blijven. Dus voor Max zijn de plannen heel goed. En inmiddels is Omroep Max niet meer weg te denken uit het publieke bestel. En uh, geheel terecht. Een uh, nieuweling uh, uh, op de televisie. Maar we hebben het natuurlijk ook eventjes over oude programma's. Uh, zoals Swiebertje net even uh, ter tafel kwam. En de legendarische Philip Frerix. Wilt u, u tv-herinneringen met ons delen? Dat kan nog heel kort eventjes door te bellen naar 800-1121. Of stuur een berichtje naar nacht. Allermakkelijkst. Hashtag Dit is de nachtrijke plaat. Een hele mooie van uh, Inside Dit is Sal Salvador. A world full of sorrows. No promise of tomorrow. It's hard to keep on moving someday. But that's how it goes. We all have times. We can't see the silver lining.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 Inside how we'll make this world so beautiful We can play our part Chase away the dark Build a brighter future forever For the hating, we can be the change. Salvador, Ik sprak over televisie en er kwam nog een, een mailtje binnen. Uh, wij hebben ruim tien jaar geleden de tv, de deur uitgedaan. Ik heb er geen dagspijt van gehad. Er is meer rust in het gezin. Inmiddels is, er, uh, is het gedaan met de rust door de mobieltjes van de kinderen. Helaas, helaas. Ja, ja ik heb dan dus ook mijn tv, uh, nou niet de deur uitgedaan. Dat wil zeggen, hij staat boven in een uh, logeerkamer. Het is een soort experiment, maar ik mis hem. Ik mis hem echt vreselijk. Ik durf het toe te geven. Het was um, eigenlijk mijn idee. En um, mijn lief trekt het prima zonder tv. Maar ik, ik, ik mis hem. En dat is zo'n grote lege plek op de kast. Die ik nu probeer te vullen met een bos bloemen. Maar het kijkt toch heel anders. Goed, uh, het nieuwe televisie is begonnen. En uh, ik krijg daar dus eigenlijk relatief weinig van mee op dit moment. Maar misschien nu wel. Uh, dit is... 3 september 2013. En dat betekent dat het vandaag duurzame dinsdag is. Voor de vijftiende maal wordt Duurzame Dinsdag gehouden. Dit jaar neemt staatssecretaris Wilma Mansveld... van het ministerie van Infrastructuur en Milieu... als vertegenwoordiger van het kabinet... de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst. Dit refereert natuurlijk aan Prinsjesdag, wat eraan zit te komen. In die koffer zitten meer dan 350 duurzame ideeën uit de samenleving. De jury van Duurzame Dinsdag reikt prijs uit... aan de meest innovatieve voorstellen ter bevordering van duurzaamheid... In Nederland. En daarom heb ik Hugo van der Watering aan de lijn. Uh, een hele goede morgen, Hugo. Goedemorgen. Hallo. Jij bent één van de tien genomineerden om vandaag uh, uh, met jouw duurzame idee in de prijzen te vallen. Ja, dat klopt. Vind je het een spannende dag? Uh, ja. ja, het is wel spannend. Het is uh, de eerste keer voor ons om uh, te meedoen aan, uh, aan zo'n prijsuitreiking. Dus uh, ja, het is wel spannend. En, en wat kun je eigenlijk winnen? Ja, volgens mij is het niet echt een geldbedrag om iets dergelijks te winnen, maar het is natuurlijk wel uh, een manier om veel publiciteit rondom je concept uh, te genereren. En, en wat is jouw concept precies? Wat heb je bedacht? Nou, wat we bedacht hebben is een uh, ja, eigenlijk een verbeterde fietsverlichting. Uh, de meeste fietsverlichtingen ja, die gaan eigenlijk vrij snel kapot. Ja. Waardoor je maar ja, uh, losse fietsverlichtingen koopt. Uh, die zijn vaak heel goedkoop. Ja. En batterijen uh, zijn eigenlijk niet de moeite waard om te vervangen. Dus... Wat we doen is, we kopen gewoon weer nieuwe, waardoor we een hele rits van die batterijen en lampjes aan onze fiets hebben hangen en elke keer als we het weer kapot is, dan hangen we er weer nieuwe aan. Zeg Hugo, ja. volg je mij of zo? <laughs> nee, nee, maar oh. het, uh, uh, je bent die... niet de enige die dat Je beschrijft mijn fiets, leuk. ja. Ja, precies ja. mijn fiets. Ja. Nou, die irritatie had ik zelf ook. <laughs> Toen ik op een gegeven moment dacht uh, als productontwikkelaar van, ja. Ik ben er wel eigenlijk een beetje klaar mee. Volgens mij moet het niet zo moeilijk zijn om een verlichting te ontwikkelen die wel gewoon altijd doet. Net als je stuur of je zadel, daar hoef ik ook niet over na te denken of die erop zit. Ja. Waarom moet het zo bij een verlichting wel zo'n groot probleem zijn? Uh, en met die gedachte zijn we begonnen om een ja, nieuwe verlichting te ontwikkelen. Die eigenlijk gewoon in één doosje permanent op je fiets verhoeft. Uh, en daarmee altijd verlichting hebt. Waardoor je niet elke keer ja, die enorme verslinding van batterijen en uh, lampjes moet gaan uh, gebruiken. En, en uh, hoe, hoe proef is dit? Want ik bedoel, ik zet mijn fiets uh, in zo'n stationstalling en dan zetten twintig mensen hun fiets een beetje bovenop mijn fiets. Kan, ja. kan jouw lampje dat overleven? Over twintig fietsen uh, ja. weet ik niet, maar. Ik, ik chargeer een klein beetje. Maar je begrijpt ja, het idee? Nee. He? Ja, nee, het is een behoorlijk robust ontwerp. We hebben een hele dikke rubber house zit eromheen. Ja, het hele product beschermt tegen impact. Uh, en het voordeel is, ja, het is een relatief simpel product. Dus we testen hem zelf ook veel, veel. Dus ik heb mensen uh, ruim een jaar op mijn eigen fiets zitten. Mm -hmm. En ik ben midden in het centrum van Den Haag, waar die ook altijd buiten staat en overal tegenaan uh, wordt gezet. En zo uh, so far, zo so goed. Dus uh, ja, volgens mij moet dat goed gaan. En ben jij uh, veel bezig met duurzaamheid, Hugo? Uh, nee, nou, ik ben wel veel bezig met producten ontwikkelen die uh, op een ander niveau zitten, zeg maar. Waar je echt een, ja, een, een, een product ontwikkelt dat zeg maar, voor een lange duur een bepaalde biedt en niet alleen maar uh, op prijs en heel producten biedt. Dus de producten die we ontwikkelen, die ik zelf ontwikkel, maar ook binnen het bedrijf waar ik uh, daarnaast nog werk ontwikkel, dat zijn allemaal producten ja, die je gewoon voor een langere periode kan gebruiken. En wat toch ja, een beetje alternatief tegen, de consum tegen het consumeren. Hè? Maar het kopen van hele goedkope producten. Ja, wat eigenlijk gewoon heel erg slecht is worden. Ja, dat is waar. Uh, en tegelijkertijd dat vind ik een beetje het probleem van duurzaamheid. Het lijkt een beetje een soort modeding, maar als het erop aankomt en het gaat wat kosten, dan zitten mensen er niet op te wachten. Dan gaan ze toch eerder weer voor het goedkope ding. Ja, ik denk niet dat dat altijd het geval is. Ik denk dat het zeker in het begin het geval is. Maar zoals je net zelf ook aangaf, iedereen merkt die frustratie uh, van die uh, problemen. En bij de een zal het wat sneller gaan dan bij de ander, maar ik denk uiteindelijk dat er heel veel mensen zijn die wel op zoek zijn naar een goed product en een product dat gewoon voor een lange periode gewoon prettig werkt. Dat is niet elke keer eigenlijk dezelfde frustratie weer terugkrijgen van een product wat niet werkt. Dus als je verlichting niet goed werkt, dan mm -hmm. koop je een verlichting en na twee, drie weken zit je eigenlijk weer bij hetzelfde punt ja. en dan blijf je eigenlijk maar een beetje doorgaan. Ja, ja op een gegeven moment ben je er toch wel weer klaar mee en dan kost het, het waarschijnlijk wel iets meer om een goede verlichting te kopen, in dit geval dan. Uh, ja, dan ben ik op een gegeven moment, ja, dan ben ik gewoon klaar mee, dan kan ik gewoon jaren fietsen en hoef ik er niet meer over na te denken. Ja, ja. En, en, en wanneer is jouw, jouw lampje, jullie lampje uh, verkrijgbaar in de winkels? Ja, Daar zijn we druk mee bezig. We hebben op zich alle productie met uh, klaar. En uh, we zijn nu bezig om de financiering rond te krijgen om uh, de eerste productieorde te gaan starten en uh, om zorgen dat we in de winkels gaan liggen. Hmm. En daarom zou het wel handig zijn als je vandaag die prijs wint. Nou, dat zou zeker wat uh, publiciteit zeker helpen, ja. Ja, je, je, je weet uh, wat de concurrentie allemaal uh, ter tafel brengt? Ja, er zijn uh, totaal tien genomineerden. Uh, ja. Er uh, zijn drie categorieën. Uh, voedsel, energie en gewoon duurzame dinsdag. Wij zitten in de energiegroep. Uh, oh. Ja, er zitten goede ideeën tussen allemaal. Dus ik ben erg benieuwd. Ja, ik heb hier toevallig de duurzame dinsdagprijs uh, uh, voor ogen. Er zit een flessenpletter in. Ja. Heb je dat gelezen? Ik heb de nominatie anders zien. Ja, ik heb het niet heel erg uh, het allemaal diep bekeken. Uh, dit is een innovatief apparaat... dat het volume dat plastic afval inneemt, vermindert. De flessenpletter ja. maakt in korte tijd flessen plat. Uh, dat kan ik ook zonder apparaat. Ja, ik, uh, ik weet niet precies... Uh... Hoe het eruit ziet, dus ja, ik kan er niet echt heel veel zin over vertellen. Tot nu toe vind ik jouw uh, idee dus een stuk beter hoor. Uh, <lacht> even kijken, wat heb ik hier nog meer? De foodie bag. Het is een doggy bag. Een foodie bag met een lepelclip. En die, die, die neem je dan mee naar restaurants en daarmee geef je aan dat het eten wat overblijft, dat je dat mee wil nemen. Ja, ja. Uh, hmm. Ik eet gewoon altijd, altijd op eigenlijk in een restaurant. Dus dat heb ik ook niet nodig. Nee, tot nu toe, ik ga nog steeds voor jouw lampje, hoor. <laughs> ja, er zit een leuke initiatief, zeker tussen de zin. Ja, ja ik, maar ook moet ik zeggen dat een kringloop-app zou ik wel weer handig vinden. Ja, die vond ik ook wel leuk, ja. Ja, die is heel goed. En, uh, wat heb ik hier nog meer? Gewasklemsysteem. Wat is dat dan? Een nieuwe tiltmethode geïntroduceerd die geen gebruik maakt van kunststoftouw... Oh, oh, oké. Okay. Oh ja, oh, dat is ook nog wel handig voor mijn... Uh, of mijn uh, dakterras Ja, ja. Ik ga me hier goed in verdiepen. Uh, Hugo, ik ga jou ontzettend veel succes wensen. Ik hoop dat je, uh, uh, dat je wint. En dat je, dat je lampje binnenkort uh, verkrijgbaar is. Um, is het dan een doosje wat dan voor op de fiets staat en eentje die achterop zit? Ja, de behuizing is hetzelfde. Alleen we hebben eentje met een, een rode led voor achter en een witte led voor voor. En dan kun je hem erop schroeven en dan blijft hij gewoon zitten. Ja, er zit een distal veilige strap op, dus je hebt geen op nodig, je trekt hem in één keer aan en dan slim. zit je er gewoon op en dan moet je hem er ook op laten zitten. Heel slim, heel slim van je. En, uh, uh, en tenslotte, hoe doe je dat dan met fietsen die, um, die geen achterrekje hebben? Hoe bevestig je het dan? Nou, je kan hem op elke buisdiameter bevestigen van 10 tot 25 mm. Dit is speciaal het datterblokje in voor kleine uh, diameters. Dus je kan eigenlijk altijd wel een plek vinden op je fiets waar je op past. Ja, je hebt hier echt goed over nagedacht hè? Nou, we zijn we heel lang mee bezig geweest. Ja. Maar het moest gewoon ja, goed zijn. Dus, ja. Uh, ja, en dan in het ontwikkelen dan elke keer komt er een nieuw probleem te tafel... en dan denk je, oké, okay, dit moeten we zo oplossen, dit moeten we zo oplossen. Ja, nou, het voordeel is dat, uh, dat is een product is wat je natuurlijk zelf heel veel gebruikt. Dus we hebben gewoon heel veel getest. Leuk. En Op een gegeven moment, van, ja, dat is niet handig, dus ga je het aanpassen. En dan ja, ga je eigenlijk net zo lang door dat je ja, tot echt 100% tevreden zijn. Het is echt je kindje geworden. Ja. Hoe heet het eigenlijk? Het is de uh, Riding Pixio. Sorry? Riden, ja. dat is de bedrijfsnaam. En Pixio is het productnaam. Oké, okay, nou dan hou ik mijn ogen open. En dan hoop ik dat hij binnenkort in de winkel verkrijgbaar is. Hugo, ik wens jou een, een fantastische duurzame dinsdag. Zet hem op, hè? Ja, dankjewel. Dag, dag. Dag. Nou, het duurzame dinsdag is ook een van de onderwerpen straks in het NOS Radio 1-journaal... met uh, Marcel Oosten en Lara Renzen. En verder gaat het over Syrië. De Fransen hebben nu ook bewijs gewonden voor de gifgasaanvallen. Een negen pagina stellend rapport bewijst volgens de Fransen... dat het Syrisch regime chemische aanval heeft uitgevoerd. De Franse inlichtingendiensten tonen in het rapport aan... dat Assad achter de aanvallen van 21 augustus in Damaskus zat... Goed, ze praten daarmee oh, onder andere uh, met uh, Lex Runderkamp. En tenslotte gaan Marcel en Lara in gesprek met een spionagedeskundige over de gifgasramp in Syrië. Deze uitzending van Dit is de Nacht is nog terug te beluisteren via eo.nl slash dit is de nacht. Ik wens u een hele fijne, duurzame dinsdag. Ik ga heel duurzaam in mijn hybride naar mijn bedje in Utrecht rijden. Ik wens u een fijne dag. Tot ziens.